12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het biljet van 500 euro moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Dat pleidooi houdt de teamleider van de politieafdeling die zich bezighoudt met criminele geldstromen en witwassen in de Telegraaf. Begin dit jaar stopte de Nederlandse Bank al met de productie en uitgifte van de biljetten. Maar de briefjes die al in omloop waren, blijven geldig. Volgens de politie wordt het 500-euro-briefje praktisch alleen maar gebruikt door drugscriminelen. In Thailand is voor het eerst in 70 jaar een koning gekroond. In het paleis in Bangkok kreeg Maha Vajiralongkorn de grote kroon van de overwinning op het hoofd gezet. De kroon is versierd met goud en diamanten en is 66 centimeter hoog en weegt maar liefst 7,3 kilo. Pajig Korn, oftewel Rama X, is de opvolger van zijn vader koning Boemibol. Die overleed in oktober 2016. Daarna begon een lange periode van rouw die met de kroning nu formeel is afgesloten. De ceremonie had boeddhistische en hindoeïstische kenmerken. De feesten rond de kroning duren drie dagen. In de Amerikaanse staat Florida is een passagiersvliegtuig bij de landing in een rivier terechtgekomen. Alle 136 inzittenden konden uit het vliegtuig worden gehaald. 21 mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De Boeing 737 van Miami Air was gecharterd door het Amerikaanse leger... en vloog van de marinebasis op Guantanamo Bay op Cuba naar de stad Jacksonville. Bij de landing ging het mis. Aan het einde van de landingsbaan schoof het toestel de St. Johns River in. Mogelijk heeft een zware onweersbui een rol gespeeld bij het ongeluk. Noord-Korea heeft boven zee een serie korte afstandsraketten afgevuurd. Ze vlogen 70 tot 200 kilometer ver richting de Japanse zee. Door korte afstandsraketten te af te vuren... zou de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un volgens persbureau AP, zijn onvrede kenbaar willen maken aan de Verenigde Staten... over het vastgelopen nucleaire overleg. Het weer. Het is wisselend bewolkt. Vanuit het noorden trekken er buien over het land. Soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt vandaag hooguit 10 graden.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 twee politieke onderwerpen en één onderwerp wat over de KRM gaat. KRM heeft 11 mei elke dag, maar daar gaan we meer over horen. Er staat op het programma wat Apart bestaat ter hoogte van het station. Daar kunnen we het over hebben. Maar Ook. Ook. <lacht> Ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is. Er is een beetje research naar gemaakt. En, en dat speelt al vanaf uh, 2016, 2017. Er werd een aantal inwoners daar al wat over opgemerkt. Ja. Daar is antwoord op gekomen: van, dat is veel te gevaarlijk, een zebrapad. Want je komt een hoek op rijden en je, moet je schrik je eigenlijk kapot. Zebrapad. Nu komen die hoek op rijden, dus schrik je eigenlijk kapot. Want iedereen steekt gewoon. Geen zebrapad. <laughs> niks niks zebrapad, maar wel een verhoging. Ja. Um, heeft het CDA dit gevolgd? Uh, of heeft dus het CDA in... Uh, ja, wij hebben, nee, wij hebben dit, natuurlijk hebben we dit gevolgd, want uh, het Zebrapad is natuurlijk een van de punten die te maken heeft met het hele gebied. En die heeft te maken met Stationsplein, renovatie, en die heeft te maken met het entreegebied. Die relatie, die ligt er. En die ligt er ook, uh, als het gaat om, uh, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld, een onderhoudsplan om de riolering daar ook aan te pakken, bijvoorbeeld op de burgemeester Engelbertstraat. En dat gebied ook. Dus CDA volgt natuurlijk omdat het om een hoop geld gaat. En onderdeel is uh, van, een, uh, van een gebiedsontwikkeling die daar, nou, halverwege zal ik niet zeggen, maar hier wel op gang gekomen is. Maar ja. nu uh, is, is daar al het een en ander aan gedaan. Het ja. plein, de, de -Plein ziet er keurig uit. Ja. De, uh, de, de oversteek van uh, naar de Kopenpastereel naar de Straat ziet er redelijk uit. Maar een aantal uh, bewoners heeft... Lopende de afgelopen jaren daar diverse opmerkingen over gemaakt. En. Daar gebeuren de vreselijkste dingen. Auto's die denken dat ze door mogen rijden. Ja. Bewoners of uh, toeristen denken dat ze door mogen lopen. Omdat het. Ja. Ja, ja dat is lastig. Schijnveiligheid is van niet het overmorgen. Dat is ook, maar... ook de vraag bij een voetgenoot zo hoor. Want. Uh... Daar wordt ook wel verschillend over gedacht, volgens mij door automobilisten en niet alleen door voetgangers. Ga ik het nu wel of ga ik het niet nemen? Dus ik ben er ook nog niet direct van overtuigd dat het de enige oplossing zou moeten zijn. Het is wel een oplossing. Je kunt ook aan de verkeerslichten denken bijvoorbeeld. En dat doortrekken ook bij de Kerkstraat, Want dat is natuurlijk ook een voetgangersoversteekplaats. Dus wat dat betreft, maar ik wil wel even ingaan op, wat, op de stand van zaken hoor. Omdat je daar nou vroeg. Nee, de, het gaat de staatscourant en de mensen juist. die daar wat van vinden. En terecht vinden die er wat van. Want die lopen daar. Ik loop er zelf ook heel veel. Als training voor vier Vierdaagse maak ik wel wat kilometers, dus ik ken die situatie daar wel behoorlijk. Het is zo dat uh, de Staatskurant is inderdaad gepubliceerd. Uh, 7 februari nee. van dit jaar. Hier ligt ja. het en er is een hele mooie tekening gemaakt. En op die tekening staat dat Stationsplein wordt voetgangersoversteekplaats voetgangers opgegeven. Dat heeft een heel ander karakter gekregen. Ik vind het een schitterend uh, uh, plein in ieder geval, erg opgeknapt en er zou er een komen, dan bij de overgang bij de koperpasterel dat klopt helemaal, staat ingetekend, is gepubliceerd nou, uh, zijn wij inmiddels een aantal maanden verder ja, is... waarom gebeurt dat niet? Uh, ik heb er uh, heel recent, dat is gisteren nog even naar, uh, naar gevraagd, er is in de afgelopen maanden een opmerking over gemaakt in een commissie of in een raadsvergadering dat doet er wat mij betreft niet veel toe maar in ieder geval door een uh, raadslid en daar is op geantwoord door, uh, uh, door de wethouder de portefeuillehouder in dit geval. Uh, de portefeuillehouder uh, die Wie is, is dat in dit geval is de heer Oké. van OPC. Die heeft dat in zijn portefeuille ruimtelijke ordening en verkeer. Het heeft het met verkeer te maken. Uh, en uh, ja, die is uh, uh, heb ik begrepen op korte termijn uh, uh, uh, niet van plan om dat te doen. En daar heeft hij argumenten voor. Nou, die argumenten zullen wij met hem gaan bespreken. Dat vind ik toch wel raar want iemand neemt een besluit en publiceert dat. Dus ik neem aan dat het college besluit om dit plan, wat gepubliceerd wordt in de Staatskrant, dat gaat eerst, denk ik, door de raad en daarna gaat dat door het college en daarna gaat het gepubliceerd worden en daarna komt het in de Staatskrant. Dus deze vier items die die ervoor zitten, moeten allemaal ja gezegd hebben, want anders kan het nooit gepubliceerd worden. Ja, het is een verkeersbesluit. En een verkeersbesluit ja. wordt door het college van BNW genomen. Dat is, dat is terecht uh, wat, je, wat je zegt. Dus daar weet het college van. Maar, uh, maar waarom gaat het college nu weer de andere kant op dan? Nou ja, het, het heeft... Uh, maar daarom zei ik al. Uh, We gaan het overigens ook aan de wethouder vragen. Ja, dat lijkt me heel verstandig sowieso, want dat is een bestuursman en die gaat daarover. En wij controleren dat. En uh, wij zullen dat, want daar zit ik voor als het CDA hier in mijn verantwoordelijkheid, natuurlijk in de gaten houden. Want het wordt wel uh, uh, een beetje een uh, bijzondere situatie uh, nu op dit moment omdat uh, in het kader van het meerjaren investeringsplan, de riolering, die zou dit jaar daar aangepast gaan worden. En als je riolering gaat aanpassen, dan gaan de komende vergaderingen praten over de boulevard Paulus Lood. Leidt dat vervolgens tot een, uh, een heel andere inrichting van dat gebied. Maar... Nou, of dat, die inrichting van dat gebied, die gaat daar ook veranderen. Maar die is pas ingericht. Nee, dus nee, nee. nee. Ja, dat is denk ik vorig jaar of het jaar ervoor gebeurd. Ja, dus okay. de oversteek is verhoogd. En het stationspijn is helemaal vernieuwd. Ja, ja. Dus dat je nu nog een keer de riolering gaat doen. Nee, maar een ik, keer... ik, ik zie hem even breder. Ik, ik, dat, uh, en daarmee wil ik... En dat, dat is dus het punt. Kijk, uh, wanneer, wat gaat er gebeuren? In welke volgorde gaan we, gaan we dat doen? Dat wordt wel een heel interessant om te volgen want het entreegebied, daar zijn ook plannen voor gemaakt. Die plannen die zijn vervolgens uh, uh, bijgesteld door de nieuwe wethouder en ik heb nu nieuwe plannen gezien daarvoor en dan heeft het natuurlijk wel degelijk te maken de huidige uh, erfpacht bij de passage. Als dat verdwijnt en daar komen dus huizen wat de bedoeling is, uh, woningen, appartementen krijg je een, een wat andere inrichting uh, daarvoor. Dat geldt ook voor de flat dat geldt en dat heb je ook al kunnen zien voor het plein waar de benzinepomp verdwenen is. En ik moet zeggen dat daar dus gelukkig, want ik ben optimist en ik blijf optimist, bij mij is het glas wel al vol en niet leeg, daar zie je dus duidelijk vooruitgangen. Het ziet er heel netjes uit nu die benzinepomp weg is. Behalve dat het, de rijwielstrook nu een parkeerplaats is voor bussen, wat wettelijk niet kan. Dat is, een heel, dat is een lastige. En daar hebben ze hier gelukkig beter op ge, op. Ge, nee, opgelost. dat is hier. Ja, maar, ah, maar dat is wel netjes hier. Ik heb daar geen enkele moeite het mee. Het plein is netjes, alleen... Uh, ik heb er geen dus het... enkele moeite mee. Ik kijk naar de feitelijke situatie. En dan zie ik buiten dat het een prachtige opstelplek is voor, uh, voor bussen. Nou, ja, De feitelijke situatie is dat er twee bussen kunnen te staan. Alleen door die feitelijke situatie is het rijwielpad onderbroken. Ja, een klein stukje. Ik zie er niet zo'n uh, zo onveilige situatie in. En uh, ja. Gewoon als burger, als standvoerder en ik heb toevallig ook nog 40 jaar het werk gedaan ik vind het alles redelijk ik ben daar niet erg van maar de goed. indruk dat het heel slecht eruit is je, je had het over uh, het grotere geheel, hè? De, de entreeplan was er ja. die uh, voorste stuk zou uh, een beetje groot plein worden tot uh, de snackbar ja. en ik hoor je nu zeggen dat ineens woningen komen? nee, dat is altijd zo geweest er zijn, er is, er zijn, de... plannen, er zijn plannen gemaakt door het uh, vorige college uh, die plannen die zijn uh, in de in de commissievergadering geweest. Er is een beeldkwaliteitsplan gemaakt en een stedenbouwkundige heet dat heftig allemaal ontwikkeling. En daarin zijn altijd getekend waar de huidige, bij de huidige passage dat daar mm -hmm. woningen zouden komen. Er is veel meer in getekend in de aan tijd. de, de linkerkant van de Nu Daar krijgen we nieuwe plannen voor. Nieuwe wethouden nieuwe kansen. En dat gaat dus wat anders worden. Dat betekent dat het zicht vanaf de, lopend vanaf het station, dat aan de rechterkant waar de snackbars van uh, uh, uh, Bollean blijft uh, bestaan. De overige gesloopt worden en dat één uh, groot, één breed... Klein wordt één brede deel. Er komt ook geen parkeer in de nieuwe, althans wat er komt moeten we natuurlijk wel bespreken. Je moet eerst de participatie weer in. Dat is een andere zorg, want hoe hard gaan we in Zandvoort? Maar aan de, link de linkerkant woningen Aan de rechter... Als je die voor staat links? Ja, als je, als je, als je vanaf het station komend, de rechterkant, naast Bouwens Palace, daar zou een parkeerdeel komen, wat parkeerdek, en dan bovenop met wat duinen afgewerkt. Er zou een appartementencomplex komen, tegenover het appartementencomplex daar vooraan. Dat zou heb ik in de nieuwe plannen die we gezien hebben niet teruggezien. En die plannen moeten de inspraak in, participatie weer opnieuw in en die komen we ook natuurlijk terug in over het algemeen vrij uh, procedures die lang duren bij de commissie en bij de gemeenteraad. Mm -hmm. uh, dat heeft die volgens waar we mee begonnen zijn die wordt door de uh, wethouder in een breder verband getrokken met de riolering met het onderhoud en met de planvorming. Of dat je dat moet doen is maar de vraag wij zullen erover nadenken en uh, met hem over gaan praten. Nou, nou zie ik uh, eigenlijk... Ik hoop het een beetje duidelijk hebben ja. kunnen maken. Ik wil de luisteraars ook niet, niet vervelen. En, uh, een verhaal vertellen. Te wat, wat moeilijk. Ik kan het nog wel volgen. Dit is waar het om gaat. Er zijn veel ontwikkelingen daar. En daar wordt de in plaats mee in verband gebracht. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel plannen in Zandvoort. Hè. We beginnen ongeveer bij een circuit. Tot en aan uh, uh, de, de Paulusloot helemaal aan de zuidkant. Ja. In, in hoeverre hebben we wel controle op het feit dat al die plannen wel aan elkaar gelinkt zijn. Dat niet eerst aan de ene kant iets open gaat en dan aan de volgende kant iets weer drie weken later open gaat. Zit er wel verband in? Er zit, als het om de kwaliteit gaat op de afstemming van de plannen is er voor gekozen in Zandvoort om het te knippen, we ja. hebben ooit gekozen voor alles in één keer doen dat is al lang verlaten, ja. en we hebben dus een aantal gebieden, Badhuisplein, Entree en de boulevard Paulusloot en de boulevard die doorloopt tot aan Bloemendaal, er is een kwaliteitsteam in de vorige periode uh, daar is, er voor, ja, is er voor gekozen een kwaliteitsteam en die moet kijken naar de samenhang dus ja, dat je op de okay. ene plek niet iets heel wat, wat je zegt, is in godsnaam mogelijk, moet je ernaast kijken. Dus die samenhang, beleidsmatig is er wel. Is er. Okay. Die, uh, het dat, dat voedt met informatie. Hè. Dus dat wordt inderdaad op stukjes en beetjes. Ik heb het uh, gelezen. Dus we gaan dat uh, zeer volgen. Ik ben nog niet helemaal blij met het Zebrapad. Nee, nee, ik kan uh, me voorstellen, en de CDA is er ook niet blij mee. Ik heb net al even gezegd, wat, mij, wat ons betreft. Uh, gaan we. Dus, je kan ook kijken naar verkeerslichten hè, op beide locaties. Ja, dat zijn het gaat niet, alleen, het nee. gaat niet alleen om. Het gaat ook om de kerkstraten. Dus eigenlijk speelt daar hetzelfde. Dus ja. Dus uh, er, er zijn meer plekken. Laten we, dat zijn wel de routes, de doorgaande routes ook van Zandvoort. Dat is ja, essentieel. In het oog van de veiligheid hier, uh, jullie je licht over laten schijnen. En dan uh, zouden we graag willen weten wat het, het volgende project gaat worden. Gaan we zeker aan de wethouder vragen. En vraag het daarna ook maar naar mij, want het ja. is absoluut in de gaten houden, want okay. zoals nu, nu erbij ligt, kan het niet. Kees, bedankt voor de komst en uitleg over dit onderwerpje. Dankjewel. Oké. Okay.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 far away, stays for a day, never a friend. We praten over allerlei onderwerpen, maar tijd is tijd. En wij praten nu met Gilles Kok, secretaris KNRM station Zandvoort. Volgende week is het landelijk open dag. Iedereen die donateur is, die heeft een kaart gekregen met een vaartpas erop. Dus die mogen allemaal meevaren. Maar er zijn ook wat restricties. Eerst over de open dag, van hoe Oela laat dat hoe laat. Goedemorgen allemaal. Um, de open Dag is volgende week zaterdag 8 uh, mei vanaf 10 uur. En dit tot 6 uur. Of, uh, sorry, tot 1600 uur? uur. 1600, 4 uur. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, dat is elk jaar zo. Uh, de open Dag wordt gebruikt inderdaad wat Ben Zegt uh, voor uh, het uitnodigen van alle donateurs. Om ze te bedanken voor hun steun, uh, uh, de financiële steun met name. Want daar, uh, Praat maar gewoon hoor. Ja, praat gewoon door. <laughs> uh, want zonder die financiële uh, steun kunnen wij niet uh, opereren. En, uh, want dat doen we allemaal vrijwillig uh, en belangloos. Uh, maar er is natuurlijk wel geld nodig. Oh, dus. ja. Het materiaal dat we hebben en alle opleidingen van uh, vrijwilligers en uh, alle uitrustingen. Dus dat is hartstikke fijn uh, en daar danken we graag onze donateurs voor. Uh, daar is deze dag voor bedoeld. Uh, daarnaast, mensen die nog geen donateur zijn, maar wel geïnteresseerd zijn om meer te weten over de KNRM, zijn ook van harte welkom. Uh, ons botenhuis is de hele dag open, uh, we hebben een, uh, een hele nieuwe presentatieschermen. Uh, op tijd geleverd uh, voor 11 mei uh, en onze vrijwilligers zijn aanwezig om daar uh, van alles over te vertellen over wat ze doen en uh, het is hartstikke interessant en inderdaad nou binnen wat je zegt ja. meevaren Ja, daar zijn wat, uh, wat restricties op hè? Ja, kijk de, de, de donateurs hebben een uh, persoonlijke uitnodiging gekregen en die kunnen daar uh, uh, gebruik van maken om mee te varen. Uh, en dat is altijd afhankelijk van het weer. De schipper uh, is uiteindelijk degene die bepaalt of uh, uh, het wel of niet verantwoord is. om met. Ja, want uh, je wil ze wel aan boord houden, zeg maar. Ja, aan boord. Ja, aan ja. Ja, ja. Ja, boord. Ja, ja, ja, precies. Uh, dus dat is altijd aan de schippen. Uh, maar als we even ervan uitgaan dat het uh, uh, weer goed mm -hmm. uh, daarvoor mm -hmm. geschikt is. Ja. Dan, uh, dan hebben we inderdaad dit jaar een, een, een restrictie erbij gekregen. En dat is dat we niet meer dan twaalf personen aan boord mee mogen nemen. Yeah, this is landelijke wetgeving geworden, dus daar hebben wij niks over te zeggen. Dan hadden we het lokaal al meer of meer uh, als een soort handvest van, nou we willen eigenlijk niet meer dan twaalf mensen mee. Soms met heel mooi weer, dan konden er wel uh, een of twee meer meenemen, maar we hadden alles wel dat. Het... Maar het geldt in het hele land, dus het geldt voor alle boten, ook de wat grotere boten. Uh, in Iermuilen ligt een hele grote, of een grotere boot waar meer mensen op zouden kunnen, ja. maar daar mogen ook maar twaalf mensen mee. Oké, okay, dus... Uh... Het kan best zijn dat mensen die normaal naar Iermuilen gaan en denken, joh, we gaan een keer naar Zandvoort. En dat kan dus dat het in het Zandvoort ook weer een stuk drukker wordt en dat wij gemiddeld aan mensen uh, kunnen meenemen. Dus ja, het, het is, is niet gegarandeerd dat het lukt om iedereen mee te nemen. Nee. Maar het is, uh, het, is, het is komen, aanmelden, ja. als je je pas hebt en als je uh, geen pas hebt en je wordt acuut lid, ja, dan kan je ook meevragen. Ja, precies. En, en het, dan... uh, dat melden, uh, ja, iedereen is welkom in ons boothuis. En daar hebben nou, zo, we, uh, sowieso. naast de presentatie waar ik over had, hebben we ook een, uh, een winkeltje. Dus mensen kunnen leuke spullen kopen van de KNRM. Daar is ook wat nieuws mee. Uh, nou, eigenlijk niet. Dat hebben we wel uh, elk en... jaar. Alleen we hebben niet zoveel rugbaarheid aangegeven tot nu toe misschien. Mm -hmm. Nou, met de betaling bedoel ik eigenlijk. Maar ook qua inschrijven voor het meevaren. Ja. Uh, dus de, de donateurs die met hun, uh, hun paspoort inderdaad aankomen, die, die kunnen zich registreren in het boothuis. En we gaan het zo eerlijk mogelijk verdelen dat, uh, ja, dat waar mogelijk iedereen mee kan. Maar het ja. is nog niet, bij deze uh, nee. kan ik het niet garanderen. Het is weer uh, het is ook druk En drukte afhankelijk, precies. Hoe laat is de eerste vaart? Uh, ja, eigenlijk vanaf 10 uur. Vanaf 10 uur. Dus, uh, en hoeveel, al, hoeveel keer uh, ga je? Hoeveel vroeg. Uh, ja, Zo'n vaart duurt ongeveer uh, met, uh, met uit- en invaren. Nou, 20 minuten. Okay. Dus ik denk dat je 10 minuten, 15 minuten op het water uh, heen en weer vaart. Um, dus ja, we kunnen een aantal per uur doen en dat maal twaalf, ja, je kan het uitrekenen. Ja, Dat gaan wij niet doen. Uh, want wij vier uur is wel dat dat echt een de... strakke eindtijd, dus we kunnen niet uitwaaieren. Nee. Uh, want we hebben met onze bemanning afgesproken dat na vier dat we ook nog een ronde willen maken met uh, de uh, familieleden. Die natuurlijk ook heel belangrijk zijn, de familieleden van het vrijwilligers. Zeker. Ja. Uh, en daarna hebben we nog een hoop op te ruimen en schoon te maken zoals gebruikelijk. Dus, uh, ja. Ja. Nou, het is inderdaad uh, weersafhankelijk en uh, uh, publieksafhankelijk. Een hoop mensen die een pas hebben, komen ongeveer elk jaar. De, de, de vaste club, die zie je sowieso. Precies. Uh, toeristen en zo, mag dat oh, ook? Gezellig. Uh, ja en nee. Het is eigenlijk bij de KNRM, uh, wordt het een beetje ontmoedigd. Uh, omdat het echt een dag is voor vrijwilligers en nieuwe vrijwilligers. Uh. En toeristen zijn vaak mensen die het meer als een uitje zien. Ze ja. dus zeggen, oh wat leuk, ja. ik wil een keer een rondvaart doen. Nou, die betalen voor een rondvaart. Uh, dat ging vroeger heel makkelijk zo. Ja. Dat is, wat ik zeg, de laatste jaren ontmoedigd. Uh, maar we hebben in Zandvoort wel afgesproken omdat we echt hier met veel toerisme te maken hebben, dat we toch wel weer wat anders zijn dan andere uh, stations misschien, maar vinden wij dat we dat, daar wel gelegenheid voor moeten scheppen indien de plaats beschikbaar is natuurlijk. Hè. Dus hoe drukker het wordt, hoe minder de, die mensen uh, gelegenheid krijgen. Maar dan zullen ze ook wel een behoorlijke donatie moeten doen. En dat mag ja, okay. dan uh, voor de Duitsstaligen zeg maar mag het dan een eenmalige donatie worden. <laughs> maar, liever nog dat is natuurlijk deel. Uh, ja, dus, dat ze echt lid worden. Precies. Ja, het persbericht uh, ligt voor je en uh, je wilde inderdaad nog wat. Uh, wat geel aangestreepte dingen vertellen. Ja, ik heb me enigszins voorbereid. Ja. Uh, want dat ik niet achteraf te horen dat ik iets vergeten was. Uh, wat wij ook heel leuk vinden is dat uh, Jef de Vos uh, Makrelen komt er ook bij ons. Uh, bij het boothuis. En uh, de opbrengst van de verkoop van de makrelen gaat uh, naar de KNRM. Dus iedereen die uh, daar trek in heeft uh, en het wil combineren met een uitje bij de KNRM, kom vooral langs. We moeten alleen nog even aan uh, Jef de Vos vragen wanneer de makrelen klaar zijn. Ja, ja daar heb ik geen verstand van. Dus, als hij maar, maar vroeg genoeg begint, hè? Ja. Als, als, je, als, je dat, als je dat hier meldt Dan willen we dat volgende week nog wel even roepen uh, Ja, Doe dat, doe dat. Uh, En wat ik ook heel leuk vind om te melden Is dat een van onze uh, uh, leden van de plaatselijke commissie uh, Is werkzaam bij de, de ABN AmroBank En uh, ABN AmroBank uh, heeft de tikkie Uitgevonden uh, een paar jaar geleden En dat is eigenlijk niet meer weg te denken uh, In het dagelijks gebruik zou je zeggen uh, We gaan als KNRM uh, en dan als eerste In station Zandvoort uh, werken met een QR-code Op ons uh, materieel Waarbij mensen ter plekke een tikkie kunnen sturen uh, waarbij het bedrag uh, vrij is. Dus iedereen kan uh, uh, vrij doneren. Dat maakt ook waarom dus mensen gelegenheid willen geven om met een eenmalige donatie uh, mee te gaan varen. Uh, maar daar uh, ja, verwachten we wel het een en ander van. Dus we, we hopen dat het ook effect heeft. En dat dat het, uh, een, een proefding. Ja. ja uh, mm. En ja, als het, ja, het goed gaat, en, uh, en, uh, dan kan het zomaar zijn dat het volgend jaar bij alle stations zo uh, op die manier gaat werken met, uh, met een tikkie. KNM ah. uh, uh, is natuurlijk is chronisch uh, op zoek naar geld. Ja. en uh, het, nou, het is een, De kosten stijgen en uh, de, de bedragen uh, worden niet veel meer. Dus we zijn echt ook creatief aan het nadenken hoe we... Uh, ja. Naar ja. Andere, ja, dus het is een andere. van de weinige instanties een die, een die heel uh, onafhankelijk is van subsidies en zo. Het is dus alleen maar giften en donaties. Uh, ja, dat is uh, altijd goed om te benadrukken dat de KNRM volledig uh, subsidievrij is en uh, uh, zich, zichzelf bedruipt met uh, donaties. En uh, wat veel gebeurt als mensen een, uh, in hun testament opnemen dat de KNRM iets nagelaten wordt. En uh, dat is ook heel mooi. En dat zijn hoeveel, vaak ook wel wat... Hoeveel, hoeveel zandvoorten zijn er uh, redders van de wal ongeveer? Oeh, daar heb ik geen cijfers van. Dus het zou uh, een schatting. Dan zou je, dan je zeggen, de rest kan het nog worden. Ja, Jazeker. Ja, ik denk dat het een paar honderd zijn, dus ik denk ja. dat er nog genoeg zijn die uh, ja. nog niet zijn. Die het nog niet zijn. Dus uh, laten we daar het evenwicht ergens in gaan zoeken. Dan uh, ja. zijn we al een heel eind. Nou, dan, ja, al, deze. Nog, ja. al deze mensen zijn uitgenodigd om volgende week bij jullie ja, in het boothuis langs te komen. Met of zonder tikkie. En het liefst lid worden structureel. Ja, heel graag. Nog uh, behoefte aan vrijwilligers verder? Of um, chauffeurs zoeken ze Ja, nog. zeg je natuurlijk nooit te, Nee, tegen. In ja, ja. uh, we hebben de laatste uh, anderhalf jaar een uh, aantal nieuwe opstappers erbij gekregen, die zijn nu in opleiding. Ja. En dat gaat hartstikke goed, dat is een heel enthousiaste uh, club. Mm -hmm. uh, zo uh, Wat wij inderdaad gericht nog zoeken is uh, mensen op onze, onze truc, onze uh, uh, vierwieler. Uh, dus ja, mensen met een groot rijbewijs die... Uh, een reden te meer om, om volgende week eens even week binnen te wandelen. Ja, en als dat niet uitkomt, Doen. kan het elke maandagavond. Hartstikke okay. goed. Dan zijn we ook aanwezig. Ontzettend dank voor de uh, uitleg van uh, deze vrije dag, vrijwilligersdag. Waarbij iedereen welkom is uh, in het botenhuis um, vanaf 10 uur tot 4 uur volgende week zaterdag. Gilles, ontzettend bedankt en ik wens je volgende week heel veel plezier. Jullie ook, bedankt. En we even tijd voor van Ja, heel ja.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 She'll lay her on the throne She got better days inside She'll tease you She'll unease you Just to please you She's got better day besides She'll expose you When she snows you She knows you She's got better day het laatste stuk van de. Goedemorgen, Zandvoort vanuit Hotel Hoogland, waar het nog steeds gezellig is. en wisselend weer achter ons uh, verschijnt. is aangeschoven, meneer uh, Bruno Bouwberg-Wilson van de OpenZet. Welkom. Goedemorgen, goedemorgen, luisteraars. Um, <kijs> aan de ene kant heb ik u gevraagd om uh, met u te praten over de beantwoording van de vragen. die door u gesteld zijn, door de OpenZet gesteld zijn aan het college. Um, ik, ik zou het tutoyeren hoor. Dat nou, dat lijkt <hijs> me handig. <hijs> grijze haren. Dat moet kunnen. Ja, ja, ja. Allemaal hebben dat over. Alle drie al. Alle drie het is een heel grijs clubje vandaag. We hebben je gevraagd om daar eens uh, over te komen. Want het heeft daar nogal over, over gerommeld. En dan uh, uh, eigenlijk over de procedure. Er is een. Uh, een bijeenkomst die jullie uh, meerdere keren organiseert met bewoners. Nou, de bewoners die stellen natuurlijk allerlei vragen en jullie stellen die vragen aan het college. Nou, dat is, uh, dat is dit keer gedaan. We hebben wat je hebt gezien, uh, wat, wat nu uh, zeg maar op uh, voor ligt, dat is namelijk de oogst van de zevende, het zevende spreekuur wat we ja. hadden. En we hebben bedacht dat het misschien wel eens goed is om ook het bestuur te confronteren met wat er onder bewoners okay. leeft. Want wanneer komen de mensen naar zo'n spreekuur toe? Dat is namelijk dat ze vaak al een keertje een vraag hebben gesteld, daar niet tevreden over zijn of vastgelopen zijn of tegen een muur aanlopen. En dan vonden wij het wel eens goed om dat door te, door te sturen zodat men daar kennis van kan nemen. Oké, okay, dus dat is naar het college gegaan. Ja. Dat is uh, teruggekomen als een raadsinformatiebrief. En daar geeft het college geen antwoord, maar daar geven allerlei ambtenaren antwoord. Ja, nou, ik, Het is grappig, naar na aanleiding van, eh, van die vragen hebben wij ook procedureel een gesprek gehad met, eh, met de burgemeester op verzoek van de burgemeester. En daarbij kwam heel duidelijk naar voren dat dit nu dus niet zo had gemoeten. Dit was fout, dat is ook de reden waarom je nu het, het betreffende stuk niet meer ziet het was ook ver... op, op, op de website. <lacht> het was ook, deze... was ook vertrokken. Ja. Ook, ook d 60 heeft dat geconstateerd en die heeft daar een veronderstelling aan gekoppeld die volgens mij inderdaad de juiste is. Want ja, dit hoort zo niet. Geen namen. Dus dat is duidelijk lijkt mij ja. Oké, okay, nou, uh, er is nog een stuk waar we het ook nog over gaan hebben, dat is het gebiedsdorpsopgave uh, Zandvoort. Dat is ook zo ineens gepubliceerd door, uh, gepubliceerd door de gebiedsmanager. Nou, dit, is, dit heeft toch wel wat andere denk ik aanleiding. Uh, ik denk dat op verzoek van het college en uh, naar de organisatie is gegaan uh, het, het verzoek om al die beleidsstukken die er in zo'n periode door, doorlopen, hè, om die nou eens eens te, te, te bundelen in een een totaalstuk waarin in feite het beleid staat zoals dat uit al die verschillende beleidsstukken volgt. En uh, nu is alleen de, de, de, de, het merkwaardige dat er in dat stuk allerlei dingen zijn die niet worden gedekt door beleid, maar door een interpretatie van het beleid. En daar hebben wij hele duidelijke vragen over gesteld. Want ja, dan ga je toch een, een stukje verder dan, uh, dan je gedekt wordt door hetgeen wat er in de Raad is afgesproken. En uh, dat vonden wij niet verstandig. Althans, wij vonden het dan wel verstandig. Als je dat constateert. Om daar dan in ieder geval vragen over te stellen. Van als dat niet gedekt wordt door beleid. Moeten we daar dan niet in de Raad over spreken. Hoe nou, komt het dat dat niet gedekt wordt door beleid? Nou dat weet ik niet. Ik weet niet wat de reden is dat men conclusies heeft getrokken. Waarbij je kunt zeggen. Ja de, de, de relatie met de stukken die gepasseerd zijn. In de Raad die is wat moeilijk terug te vinden. Uh, ik weet niet wat daar de reden van is. Maar in ieder geval is het wel aanleiding. Om daar eens dus even naar te kijken. Want om maar eens een voorbeeldje te noemen. Een van de dingen die erin staan nu. Is dat parkeerbeleid zou zijn gericht op het terug. Dingen, van het gebruik van de auto. Nou, met alle respect, daar hebben wij nooit inderdaad op die manier over gesproken. En wat wij wel willen, dat is namelijk dat de beschikbare plekken op een zo redelijk mogelijke wijze over degenen die daarvoor in aanmerking komen worden verdeeld. Maar hoe komt en, dat, dan, en dat is dus heel iets anders. Maar hoe komt dan uh, de, de schrijver van dit stuk op dit soort ideeën? Ja, Ben, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Jammer genoeg staan hier geen namen bij in de stuk. <lacht> <lacht> wat, wat anders nou, het, is er staan twee namen op de voorpagina. Hoe, hoe, hoe kom je erbij? Maar in ieder geval is het wel aanleiding om daar nog eens even goed naar te kijken. Overigens heeft uh, onze fractievoorzitter, Peter, die heeft vorige week naar de andere fractievoorzitters een brief gestuurd met het verzoek om om, uh, om dit soort redenen uh, dat stuk gewoon te agenderen voor uh, afstemming in de Raad. Omdat als er al sprake, sprake zou zijn van nieuw beleid, nou, dan moeten we daar ook een klap op kunnen geven. Ja. En op het moment dat we het wel of niet het mee eens zijn, dan moet dat naar voren kunnen komen. Nou, ik weet niet precies wat de reactie van de fractievoorzitters is. Het is vorige week donderdag uitgegaan, dus nog een een beetje te kort dag. Dat ja, moeten we even afwachten. Ja, maar dan ik, even ik, afwachten. Ik, ik zie dus twee stukken en ik kan er nog een paar uh, naar voren halen. Waarin uh, ik toch ga denken van wie heeft hier nou de regie over, uh, over Zandvoort. Wordt dat uit Haarlem ingekopt? Nou, uh, ik, ik, ik, ik wil niet zo ver gaan om te zeggen: dit is, uh, dit is een hele bedenkelijke inmenging in uh, dingen. Het is wel vreemd. Waar we niet over gaat, maar het roept in ieder geval wel, daar heb je gelijk. En daar roept vragen op. En daarom hebben we die ook gesteld. Uh, deze vragen, uh, daar kom ik zo wel als, als we tijd over hebben. Ik heb nog wel een grappige passage uit het... Uh, gebiedsdorpsopgave Zandvoort... tot en met 2023. Daarin sticht, gebiedsgericht werkend vraagt van de medewerkers... dat ze zich in het dorp begeven. Ja. ja dat lijkt mij dat uh, niet verkeerd... op het moment dat je gebiedsgericht wil, voor, wil werken. Dat je dan ook in dat betreffende gebied laat zien. Dat, uh, dat, lijkt, me, dat lijkt me wel, wel gewenst. Ja. Nou... Um... Eentje verderop staat, op preventie en handhaving zal extra worden ingezet. De samenwerking met de regio en de partners keten daarbij van essentieel belang. Nou, uh, de, toevallig heeft meneer Dongen een stukje in zijn column geschreven in een in de Zandse krant. Daarin praat hij over de bezetting van de handhaving. En de, een handhaver heeft dit ook in het centrumoverleg verteld. Die moet zich aanmelden in Haarlem. Gaat met openbaar vervoer naar Zandvoort. Zegt in Zandvoort dat hij er is. En een uur van tevoren kijkt hij op zijn schema. Want hij moet weer op tijd afmelden in Haarlem. Uh, dat is ongeveer een kwart van de werktijd die er niet is. En ik heb in het stuk raadsinformatie uh, vragen OPZ... heb ik het ook gevonden over handhaving. Er zal extra gehandhaafd worden. Ja, nou niet alleen, het, ja inderdaad, wij refereren aan, aan, aan, het, aan het raadsprogramma zelfs, hè. want daarin wordt het proactieve handhaven aan de orde gesteld. Nou, daar hebben wij een hele grote uh, uh, slag te maken op dat gebied, want daarin heeft Zandvoort tot dusver in negatieve zin in uitgeblonken. Handhaven was geen prioriteit en had ook maar, nou ik geloof een, een luttel paar FTE's die, die daarvoor beschikbaar waren. En en we hebben juist op heel veel gebied behoefte aan proactief handhaven. Als het gaat om bouwactiviteiten, als het gaat om, om het tegenovergestelde, het slopen van, van dingen wat je niet wilt. Um, nou, dus er zijn er veel meer dingen te, te noemen. Uh, um, ook wat betreft bijvoorbeeld wat er nu aan de orde zal komen, dat is het toeristisch verhuren. Dat zal ook aardig wat inzet vereisen om de verkeerde dingen die er zijn gebeurd, om die weer terug te draaien. En we weer grip krijgen daarop. Uh, met, alle, uh, met alle gevolgen van dien, nu dat niet het geval is. Want er wordt allerlei woonruimte ontrokken die... Ja, die beter niet onttrokken kan wezen en die niet te gunstig kan komen van de mensen die een woonruimte zoeken. Dus ja, er zijn echt aardige wat dingen nog te doen en te bereiken. Nou, er is uh, genoeg te doen als ik naar de vragen kijk die uh, beantwoord zijn door, uh, door het college dan wel ambtenaren het stuk is wel weg, maar de vragen zijn gesteld en, en zijn beantwoord. Ik heb nog een hele grappige. De gemeente gaat panden, er wordt gevraagd, de gemeente gaat panden met achterstallig onderhoud aanschrijven in het centrumgebied. Maar zou dat niet van toepassing zijn op alle panden in Zandvoort? Nou, er komt een heel antwoord. Ik weet toevallig waar u woont. En als u de voordeur uitstapt en u loopt naar links, staat de gemeentepand. Ja, op het op de Badhuisplein. Op de, op de nominatie om gesloopt te worden, ja. Daar staat het al jaren. Dat klopt, inderdaad. En uh, we hebben alsmaar plannen die we daar op die plek willen uitvoeren. Ja. Alleen het is zo dat je kunt je zo langzamerhand aan het gaan afvragen. Of in afwachting van die uh, uitvoering. En niet dan toch wat moet gebeuren aan de uitstraling. Want het gaat er natuurlijk toch wel erg onderkomen uitzien. Zo langzamerhand. Want het is natuurlijk al jaren dat er geen onderhoud meer plaatsvindt. En dan is het de vraag, wat moet je dan doen? En is het dan een likje verf? Is er een ja. likje verf inderdaad om het een beetje op te leuken? Of, of moet, je naar, moet je het misschien gewoon in afwachting van de uitvoering van de plannen of wat verder gaan? Dat is de vraag. Uh, gaat u daarmee verder met dat soort dingen? Want het is ook hartstikke leuk dat, uh, dat men als gemeente gemeen, vastgoedeigenaren gaat aanspreken. Maar dan moet je ook jezelf aanspreken. Nou, ik, ik vind je moet in ieder geval niet met twee maten meten Dat, nee. lijkt, dat lijkt me helder maar Alleen, ik, ja, ik vind het heel, heel goed hoor dat, dat dit soort dingen op, op papier worden gezet Je wil ze aanspreken Maar gek veel meer dan een beroep doen op de goede wil van mensen Heb je eigenlijk niet je kunt, behalve als er sprake is van bouwvalligheid en gevaarzetting, kun je eigenlijk weinig, weinig uitrichten. Kun je weinig dwingend althans mensen opleggen dat ze wat meer, wat, het uiterlijk van hun bezitter er wat aardiger moeten laten uitzien. Dan misschien het goede voorbeeld geven. Nou, goed voorbeeld doet goed volgen. Nou, ja. Ja, ja. Misschien is dat het. Ja, het zou zomaar kunnen. Er worden heel wat vragen gesteld over communicatie. Ja, en de antwoorden vind ik niet echt, dat je zegt, uh, daar spring ik gat van in de lucht. Er wordt gevraagd over, uh, kan de gemeente niet beter communiceren? En het antwoord is, we zetten een stuk in de krant. En uh, er worden drie vragen gesteld over communicatie in, uh, in, het, in het stuk, antwoorden. En er wordt allemaal door afdeling en communicatie netjes beantwoord. En soms is het beter om pas te communiceren. Direct omwonenden worden met bewonersbrieven. Voldoet dat? Nou, er wordt heel simpel gevraagd, kan de gemeente niet een inloopspreekuur doen? Nee, we communiceren op een andere manier is het antwoord. Je hebt daar in ieder geval, uh, roept dat nogal, de beantwoording van de vragen roept opnieuw nogal weer wat vragen op. En um, ik vind eerlijk gezegd, wat dat betreft, is daar nog wel het een en ander over, over te zeggen. Um, ook de kwaliteit van de beantwoording van de vragen in die zin. Er wordt wel een antwoord gegeven, maar er wordt een antwoord gegeven op de essentie van de vraag. Daar, wij, daar zijn we ook niet altijd even, even gelukkig mee. En als het nou gaat om... Uh, de, euh, om de samenwerking, of beter gezegd de fusie en de kwaliteit van de stukken, euh, dan hebben we daar toch wel nog wat verbeterpunten, denk ik, die we kunnen aanreiken. Ja. Denkt de rest van de raad daar ook zo over? Nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat de raad er anders over denkt. Want op het moment dat je namelijk en de kern van de vraag, die eigenlijk niet beantwoord wordt, dan kun je daar moeilijk tevreden mee zijn, lijkt mij. Nou, ja, dat lijkt me ook zo. Ik meen mij te herinneren dat over het stuk dorpsvisie Martijn Hendricks nogal heftig te keer gegaan is in, in, in de raadsvergadering. Nou, dat leidde inderdaad tot, tot, een, tot een schorsing. En de burgemeester vond dat hij op een wijze werd aangesproken die hem niet aanstond, en hij vond dat dat die opmerking teruggenomen moest worden. Um, ik, ik kan me wel voorstellen dat je, dat je op een moment dat je ziet... dat allerlei dingen uh, staan die je, uh, die je niet gedekt ziet door, uh, door besluitvorming... dat je dan zegt... Um, worden wij wel op de goede wijze als raad in positie gebracht. Ja, dat, dat is dus de vraag. Ja, ja. Precies. En dat heeft hij op een heel wat scherpe manier gedaan. Misschien een iets wat te scherpe manier. Um, uh, maar ik, de, de aanleiding is mij wel... Daar kan ik wel iets zit, van, van begrijpen. Ja. Er zit dus al een kern van waarheid in. Want... Uh... Hij zegt het sowieso, u vindt dat? Uh, het idee dat meerdere uh, raadsleden er ook zo over vinden. Dat is ook een gevoel de, waar, waar men dan als raad mee met het college moet gaan discussiëren. Nou, ik, ik, ik, ik, ik denk dat daar in ieder geval te, iets te, nodig te verbeteren is. Ja, oké, okay, nou dat dus zal dan binnenkort wel een mooi gesprek worden tussen. Uh, het presidium in ieder geval en het college. Ja, dat lijkt mij het goede, goede gemeen, ja. Volgende week is er een bijeenkomst en er wordt er gesproken over de update. De samenwerking, fusie, ambtelijke samenwerking. Ja, de, de terugblik op één jaar ja. ambtelijke fusie. Ja. Wat vindt u daarvan? Van dat stuk? Van het stuk? <laughs> nou, um, kijk ik denk dat je dus uh, twee dingen goed in de gaten moet houden. Als je naar de grote lijn kijkt, dan is er denk ik een enorme slag in een korte tijd gemaakt en dan kun je je verwonderen over het feit dat daar zo weinig dingen echt fout zijn gelopen. Um, als je ziet dat dat ook nog een keertje die fusie samenviel met een herorganisatie in de Haarlemse organisatie zelf. Mm -hmm. Het enige echt negatieve punt wat eruit is gekomen en wat ook heel duidelijk naar voren kwam, dat was de bereikbaarheid. Dat, dat, dat, en daar heeft men ook, moet ik zeggen, in vrij korte tijd de nodig aan gedaan. Maar dat het zo is gelopen als het is gelopen, er zijn allerlei opmerkingen te maken op onderdelen. Maar dat het zo is gelopen als het is gelopen, dat is alleen maar kunnen gebeuren. Dat vond ik dat het wonder wel goed is gegaan, als je het zo bekijkt. Um, door erg veel inzet van de organisatie. Nee. En um, ik denk dat het goed is dat je daar waardering voor hebt. Uitspreekt. Daarnaast is het zo dat er op allerlei onderdelen toch best nog wel wat zaken zijn die verbeterd kunnen worden en die ook uh, nog opgelost moeten worden. Ik, ik licht er een paar uit. De rol en positie gemeentesecretaris structureel borgen. Dan nou valt mij op, de gemeentesecretaris Sandvoort sluit aan bij het directieteriem Haarlem. Kom maar. Maar is geen lid. En heeft geen stem. Ja... Ja, het is natuurlijk een wat wonderlijke positie. Um, we kwamen vanuit een organisatie, een eigen organisatie. Die eigen organisatie is weg. En die organisatie is gewoon in dienst bij de, dat is met andere woorden, ja. de gemeentesecretaris van Haarlem gaat over het aanstellingsbeleid en over het personeelsbeleid. En dat betekent dat een heel belangrijk deel van de taak van een gemeentesecretaris daarmee bij een andere, uh, bij een andere is komen te liggen. Ja. Neemt natuurlijk niet weg dat er in ieder geval in de eerste aanleiding nog wat nazorg nodig is voor de mensen die vanuit hier naar Harlem zijn gegaan en daar kan natuurlijk de gemeente secretaris nog best wel doen, maar dat is een aflopende zaak. Uh ten aanzien van de, van de, van de taken van de, de gemeentesecretaris dan kun je zeggen, ja, hij heeft een liaisonfunctie, want we hebben natuurlijk toch nog wel het bestuur in, in Zandvoort en we hebben de uitvoering in Haarlem en nou, daar kan misschien wel goed als daar nog een, uh, iemand meekijkt of dat allemaal goed loopt maar het is inderdaad wat jij zegt, genadebrood eten en het is sterk afhankelijk van de persoon en niet van de functie en dan kun je je afvragen <tacht> of dat niet consequenties moet hebben voor de taakinvulling. te meer nou ja, of, of, of voor de functie. Ten, wat zeg je? Of voor de functie. Ja, ja, dat bedoel ik. Dus met andere woorden, die functie wordt anders. En de vraag is even of wat wij nu hebben nog aansluit bij hetgeen wat in de praktijk gebeurt. Nou, kort, ook, ook omdat we ook nog het instituut gebiedmanager kennen. Nou, die kant wil ik op. Ja, kort, kort door de bocht hebben we een gebiedsmanager die is fulltime bezig. En een gemeentesecretaris die geen stem hebt maar wel lid is. En die is eh, parttimer. Thank <laughs> Dat klopt. Nou, daar, daar zit... Een, een naar mijn smaak een dubbeling... waarvan je moet afvragen of dat niet... Moet consequenties moet hebben voor de toekomstige... taakinvulling. Maar moet hij dat zelf... ook onderzoeken geloof ik, hè? Die, de gemeentesecretaris. Nou, dat is... <lacht> dat is de vraag... of de gemeentesecretaris dat zelf moet onderzoeken. Kijk, we zitten natuurlijk met een merkwaardige uh, uh, situatie. De raad gaat niet over de gemeentesecretaris. Nee. De gemeentesecretaris wordt aangesteld door het college. En uh, het college moet... Uh, ja, die moet daar iets mee doen. Uh, dat we dit tegenkomen, dat is helder. En dat we daar ook ze van vinden, dat ook. Maar in feite ligt het uh, uitvoering geven aan wat het college ter oren komt... ...naar aanleiding van de discussie aanstaande, aanstaande, in de aanstaande, aanstaande week. Ja, dat, dat, dat ligt bij het college. Of ze daar iets wel of niet mee doen. Ik hoop van wel. Oké, okay, nou, dat, is, uh, dat gaan we dan misschien. zien. Ik heb het ook al het stukje financiën uh, bekeken. En uh, de structurele lastenblad, bla, bla, bla. U krijgt uh, een half miljoen korting... En eentje verderop staat dat daar toch nog wel discussie is over het, uh, het, het geld. Maar er is ook discussie over projectkosten, projectmanagers. Ja. Um, vroeger hadden we die projectmanagers toch gewoon hier in het huisje zitten. En die zijn nu eigenlijk verplaatst naar Halen. Uh, waarom moeten we dan extra betalen? Want ik zie in een aantal uh, raadsvoorstellen en besluiten staan extra ambtelijke kosten. En er staat een gigantisch bedrag achter. Ja, nou het is zo dat dat in ieder geval ook bij ons uh, de nodige vragen heeft opge opgeroepen. En niet alleen bij ons over. Er zijn veel meer fracties die, die dat merkwaardig vinden. Kijk, wat is er gebeurd? Men heeft gezegd, we hebben dus een organisatie in Zandvoort. En die doet een aantal dingen. En die aantal dingen bij elkaar opgesteld. Dat is zeg maar een bedrag van 9,5 miljoen. Ja. Dat is aan de ene kant salaris. En dat is aan de andere kant ook output. Dat zit er allemaal in. Dat dragen we over aan Haarlem. En Haarlem gaat het voor dat bedrag doen. Haarlem zegt, dat betekent dat alles wat nieuw is. Dat is kassa voor ons. Dat is afrekenen. En je kunt zeggen, nou dat is maar ten dele waar, want in die taakstelling die we hebben overgedragen, daar zit natuurlijk ook het maken van nieuw beleid in, voor een, voor een aandeel. Ja. Nou, dat betekent dat dat ook de reden is van die korting. En, dat, en de vraag die je dan moet stellen, nu je dus inderdaad ziet dat er andere stukken zijn waar die projectkosten gewoon worden doorbrengend, de vraag die je dan kunt stellen is, in welke mate hoort dat nou nog bij dat deel wat voor nieuw beleid ook al in de overgedragen werkzaamheden zat, of hoort dat daar niet toe? En daar moet helderheid over komen, denk ik, want die ontbreekt nu. Zoals ook een helderheid nog ontbreekt over tegen welke tariefstellingen er nieuwe taakstellingen, die dus eh, waarvoor het Zandwoord extra moet betalen mm -hmm. eh, nou, welk tarief daar nou voor eh, moet worden eh, ingezet hè? Nou, er wat, staat hier wat, 116 euro ja. per uur en er is nog enige discussie tussen de directie Haarlem en het college Zandvoort over de tariefstelling ja, ja, precies. Nou, daar moet dus ook nog een, een, een klap op komen dat moet helder worden het ja, nou, was, was weer een heleboel in een hele korte tijd geloof ik wat we nu uh, besproken hebben Um, wat is het vervolg van dit stuk? U gaat natuurlijk, uh, uh... Nou, dat vervolg komt, uh, komt in natuurlijk aanstaande d -d -d dinsdag geloof ik. Hè? Ja, ja gaan dinsdag. Ja. Gaan we het erover hebben. Ja, dat komt dan aan de orde. En dan zal blijken hoe andere fracties daarin staan. Uh, hoe zij oordelen over de beantwoording van de, van de gestelde vragen. En wat men aan uiteindelijk, nadat de discussie heeft plaatsgevonden, van dit stuk uh, vindt. Dan gaan we dat weer op de voet volgen. Er is een columnist die doet dat met gekromde tijden. Maar misschien dat hij nu wat ontspannender achter zijn bureau nou, kan dat, gaan zitten. dat is maar de vraag. <laughs> want, want we hebben nogal wat dingen die de volgende week aan de orde zijn. Ook de televisie in richting boulevard, zomaar maar eens wat te noemen. Ja. Dat is, daar heb je toch ook het nodige over, over, over nog te besluiten. Al was het maar de boardwalk. Ja, daar hebben we het zeker nog wel over. Meneer Bouwberg wilson Bruno, bedankt voor de, de, de, de riante uitleg en de vele onderwerpen die u besproken hebt. Ik hoop dat het voor de luisteraar een beetje duidelijk is. Mochten zij daar wat over willen horen, kunnen ze natuurlijk dinsdag meeluisteren. Ik zou dat, dat zeker de, aanraden, want er zijn heel veel zaken die verder gaan dan alleen maar een beetje gediscussieerd in zo'n raad. Want het raakt heel veel mensen in Zandvoort. Oké, okay, ja. nou ga luisteren. Het kan via de gemeentewebsite. Dank u wel. En het kan via ZFM. En het kan ja, ja, ja. via ZFM, ja, ja. van alle kanten. Ja. Graag gedaan. We hebben nog een agenda, Leon. Ja, we hebben nog een agenda. Zo, brand, brand jij maar los. Inderdaad. Euh, nou, we beginnen even met de expositie. De Frisse Wind van Ada Breedveld en Lisbeth Milor in het Sandwich Museum. En dan, dat gaat door tot 23 juni. Dan hebben we 5 mei, morgen dus, de jaarmarkt op en rond het Raadhuisplein van 10 tot 1800 uur. Nou, 11 mei, net besproken. De Open Redding Bootdag KNRM, Boothuis de van 10 tot 1800 tot 16. Uh, 11 mei ook de nationale Oldtimer Festival en Historic Zandvoort Trofee op het Circuit Zandvoort. 12 mei. Moederdag. Nou, nou we hebben net gehoord dat ja, je ja, daarvoor dan moet... Dan, de, dan moet je bij Rwb even, kaartjes kopen. kaartjes kopen, We gaan door met, het, met de tweede helft. 25 mei is er een live optreden van de Engelse schoolband op het Raadhuisplein. Dat begint om twee uur s middags. 26 mei, koorconcert Lente in de Agata kerk om half drie. 30 mei is de regenboogborrel. Daar hebben we ook Anja al wat over horen vertellen. Voor jong en oud in Café AC uh, 17.30 tot 19.30. En het eerste Sanford Live Festival op 9 juni bij Mango's en Brussel. Die heet Brass tegenwoordig. 14 juni Theo Hilbers vismaaltijd op het Gasthuisplein om 17.30. Wij gaan heel langzaam afsluiten. En ik wij gaan ik, natuurlijk ik wil er nog even er dan... heel snel twee ingooien. Oh, we ja. moeten natuurlijk niet vergeten dat 18 en 19 mei... Ja hoor, ze zijn er weer. De Jumbo race dagen. Wordt weer een drukke boel. En uh, we zenden uit met de FM onder de noemer het geluid van Zandvoort. Nou, daar gaan wij zeker wat aan doen. Daar gaan we zeker wat aan doen. En dan hebben we 15 mei in uh, de blauwe tram. Hebben we de familiemarkt van familiedag. Van 2 tot half 3. Is mooi. Wij bedanken DJ voor de techniek en de regie. Keurig op tijd gedaan weer. En Cor uh, bedankt voor de muziekjes. Gert van Kuik en Gerry Rutte bedankt voor de redactie. En de Hotel Hotel natuurlijk voor de koffie en de gebak. Rick, ook bedankt. Leon, het was weer een leuke uitzending. Het was weer een leuke uitzending. En wij zeggen tot volgende week.